Kanaal. Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditionele serbie uitgesproken, de zegen voor de stad en voor de wereld. In zijn paastoespraak riep hij het regime in Syrië op om te stoppen met het geweld tegen burgers in dat land. Paus Benedictus refereerde verder aan de aanslagen in Nigeria, waarbij de afgelopen maanden veel christenen en moslims zijn omgekomen. Op het Sint-Pietersplein waren tienduizenden gelovigen om de paasmis bij te wonen. De paus wensen de mensen in meer dan vijftig talen een gezegend Pasen toe. Verder bedankt Benedictus Nederland voor de bloemen. De oud-voorzitter van de landelijk actiecomité Scholieren, Siebert van Linden, gaat een club van 500 jongeren oprichten die invloed moet gaan uitoefenen op het beleid van politieke partijen.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 Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat eerdere toezeggingen dat dat zou gebeuren verkeerd begrepen zijn. syrië gezant Kofi Annan van de VN had met president Assad afgesproken dat het leger uiterlijk 10 april zou stoppen met het geweld in de steden. Gisteren was een dag met veel geweld in Syrië, zeker 160 mensen werden gedood toen het leger zware bombardementen uitvoerde op rebellen in onder meer de steden Idlib en Aleppo. Het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Tegen de avond vanuit het westen regen. De middagemperatuur ligt rond 10 graden. Morgen is het grijs, met in de ochtend nog wat droge periode, maar in de middag regen. De temperatuur komt uit op ongeveer 13 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit, Dit is Johnson Hawker van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Een hit zich Alesso, Ryan Tedder, Sebastian Ingrosso, Calling en daarvoor de Joël Lewis en de Nieuws en de Power of Love. En van harte welkom bij een nieuwe zondag in Camerland, zondag 8 april 2012, Zalig Pasen. Je hoorde het begin van de uitzending al, het is de uh, eerste paasdag. Aldo, goedemiddag Goedemiddag Rudy Heb je al een lekker paasontbijtje gegeten? Ik heb nog helemaal niks gegeten vanavond. Dus je paasontbijt komt er zo aan? Nou, hij is onderweg Wat heb je besteld? <laughs> een patat, pinda of uh, oorlog en een uh, hamburger Kijk, dat is nou een paasontbijt Ja toch? Dat Zoals toch? gewoonlijk nemen wij het nieuws van de afgelopen week door Wat is er, uh, ja, wat is er gebeurd in Nederland en uh, internationaal? Um, ja, we beginnen met nieuws van Vodafone Dat kan je niet omgaan, Ze zijn helemaal niet als uh, Vodafone abonnee Een bedrijfsman van Vodafone aan de Rotterdamse Cairo straat Is uh, woensdag getroffen door een grote brand de brandweer was met groot materieel uitgerukt. Sinds de brand klagen gebruikers in de regio Rotterdam en Den Haag over gebrekkig ontvangst. Uh, Vodafone uh, gaat een sy sympathiek gebaar naar zijn klanten maken Wat het gebaar inhoudt wil Vodafone nog niet zeggen Ze zeggen eerst richten we ons op herstel van het netwerk al dus het telefoonbedrijf Jij zit er ook bij Vodafone of niet? Ja ik zit bij Vodafone maar ik heb, ik heb er niks van gemerkt Ik ook niet, ik hoorde wel op het nieuws dat er in Haarlem ook mensen last hadden. Ja klopt ik, uh, ik, ik, Elke keer te op de radio werd ik elke keer gebeld door, uh, door mensen dus, uh. Het was vooral de regio Rotterdam-Den uh, Haag Ja maar ze gaan nu een sympathiek gebaar maken, dus ik ben benieuwd uh, wat er gaat gebeuren Het zal weer uh, een week lang gratis sms'en zijn, terwijl uh, niemand meer sms'en, maar iedereen whatsapp Ja, of uh, ja. gaat er weer nergens over Goed nieuws voor de automobilisten die over de A4 naar Amsterdam rijden Tussen Soeterwoude en Leiderdorp hebben zij er een, uh, een rijstrook bij Naar de verwachte Rijkswaterstaat minder file Het aanpakken van de file knelpunten van de A4 kost 600 miljoen euro het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Ja, waar komt het allemaal vandaan ja, geld? Belasting, hè, zei ik weer. Ik denk dat dit de enige manier is om... Uh, ja, tuurlijk, belasting. Maar je hebt er ook wat aan, toch? Ja, dat is waar. Belasting heeft alleen maar, ja, niet alleen, maar wel, wel vo veel voordelen. Want dan krijg je dit voor terug, natuurlijk. Ja, dat is Het, het kost wat, maar je hebt ook wat... Uh, je krijgt er ook wat voor terug. En een opvallende draai van de SP over onze missie in Afghanistan... Tot nu toe wilde de partij van Emu-Rommer dat onze militairen dat zo snel mogelijk zouden vertrekken. Maar de partij wil nu de Nederlandse F-16 juist daar meer be bevoegdheden geven. Volgens de Telegraaf wilde de SP zich door het minderheidskabinet te steunen... zo in de kijker spelen als toekomstig regeringspartner. Dan blijf je ook niet bij jezelf, hè? Nee. Je hebt je, hebt, uh, je hebt punten. Hou je daar ook aan. En nu gaan ze, weer, uh, gaan ze dat ja, weer veranderen. Ja. Ze hebben gewoon weer niks te doen hè. in de Tweede Kamer en gaan ze dat maar doen, weet je wel. Robert M. is niet verrast over 20 jaar. En, en TBS die, om een, die het OM donderdag tegen hem eiste. Zijn advocaat Willem Anker vindt iets te tegen tegenstrijders hebben. dat iemand die, vo die volgens de, de deskundige behandeld zou moeten worden. eerst 20 jaar de traditie wordt gestopt. Ja, belachelijk. 20 jaar hè? Ja, maar op zich. Uh, ja, dat je iemand man gaat dood moeten schieten. Al heeft die, hij. Heeft, uh, al heeft hij drie kinderen. Uh, misbruikt. krijgt hij ook 20 jaar hè? Ja, je moet, moet gewoon die man doodschieten, man. Of ze de, de kloten eraf hakken en dan even peug. TBS is dan wel weer goed. Maar ja. um, ze vinden de, de, de advocaat van um, Robert M. vindt het dan uh, tegen het dat hij dan eerst achter de tralies wordt gestopt. Met nou blij is dat hij maar 20, 20 uh, ja. jaar erachter moet. En Jordan Leerdam is opgestapt als kamerlid van de PVDA. Oorzaak was het interview die hij gaf tegen verslaggever Lex van het programma Giel. Hebben jullie dat gezien? Nee. Het ah, was, was echt grappig. Die, uh, ze hebben een... een, een um, een, een item daar. En het item is. Zegt, gaat hij mee of zegt hij nee of zoiets dergelijks? En dan uh, vertelt. vraagt die Lex, die, die uh, verslaggever van ja. Giel. vraagt um, een vraag. met een, iemand erin wat, die niet bestaat. Okay. Bijvoorbeeld nu was er iets van. Um, uh, wat was er nou ook weer? Ik zal ik hem even opzoeken anders. Ja, ga dat, um, dat is wel leuk. Um, even kijken. Ten, ten, maar ten, ten, dus omdat er een interview is geweest, is, is je ja. opgestapt. Ja. Ga je even een interview? Nou, lekker dan. Kijk, ik hoop dat hij er wel op staat. Het is nu even van de wereld rijdt door. Glenn en de koekoeks, moeten zij nog uh, wel dit is het dus. op zijn kop? Maar hij dus... stelt dus vragen wat helemaal niet waar is. En dan gaan ze kijken, oh, gaat diegene gaat die, uh, mee of gaat hij niet mee? Dus gaat hij mee in hetgene wat niet bestaat? Of zegt hij, hé, hey, dat is helemaal niet waar, die bestaat helemaal niet controversie meer. Controverse rondom hun. Glenn en de Koekoeks. Moeten zij nog wel zo'n podium krijgen bij de Nederlandse publieke omroep met zo'n controversiële teksten? Oh, heb ik niet gezien. Dus, oh, jij kent nou, ze niet? Nee, nou, oh, ik ken ze niet goed. Dus okay. ik ga er ook geen Heb Hebben dus? ze wel eens op de radio? Gehoord? Ik heb ze op de radio gehoord, maar ik heb ze bestaan helemaal niet gezien. Dus, nee. dus ik kan daar niets over zeggen. Die volman van, uh, van, van de Koekoeks, dat, dat is een leuke jongen, toch? <laughs> ik heb, als ik hem Glenn. hoor, als ik hem hoor op de radio, dat klinkt dat, hartstikke leuk. En hij begint he. nog op een ja. moment dat je denkt, hè hè, je hoeft het niet te kennen. Het bestaat ik, niet. Ik he, hoor dus nu ik van, mijn, van, van, van, van de regisseur, van mijn ja. dat de NRC nu meldt, de NRC-site, dat John Leerdam is opgestapt. Nee. Als dat zo is, wil ik het graag straks even weten. Dus dat, dat vraag ik even aan mijn redactie en dat horen we dan straks tijdens de uitzending. Nou ja. En ja. dat zal opmerkelijk zijn. En dat heb jij dan ja. op je geweten, Gilles? Nee, mij. helemaal niet. Hij, dat heeft meneer Leerdam <laughs> zelf op zich geweten dan, natuurlijk. Omdat ja, zo ging het dus. En Leerdam is dus opgestapt omdat hij uh, niet meer geloofwaardig is. Nou, dat kan me wel voorstellen, toch? ja. Nou, de KNVB. Ja, het nieuws over de KNVB en. Ja. Publieke omroep. Wil dat het Eredivisievoetbal Voetbal bij de publieke omroep blijft. Gisteren werd bekend dat de publieke omroep overweegt te stoppen met het uitzenden van Eredivisievoetbal Voetbal in Studio Sport. Omdat er 200 miljoen, miljoen bezuinigd moet worden. De KNVB vindt dat de Vaanlandse competitie en Interlands altijd via het open net toegankelijk moeten zijn. Laat het publiek dan stoppen met de Champions League, al dus de KNVB. Het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit waar het is. Alleen het, het verhaal is, um, is het bij de commerciële, heb je reclame ertussen. Ja. En wat ze bij Taupe als fout hadden gedaan, is dat ze begonnen met de minste wedstrijden. Dus ze kregen Excelsior de Graafschap in plaats van Ajax Feyenoord. Ja, klopt. En um, ja, dat is, het, dat is echt het verschil en daar gaat het ja, niet maar over. Ja, voor, voor de NOS, je, voor, voor, de, voor de publieke omroep, uh, nee, 1, 2, 1, 3, hoef je niet te betalen. Dat zit gewoon stand op je, op je kabel en dingen. Maar Erofische live, daar moet je allemaal voor betalen zo. Ja, maar dat, dat snap ik op zich wel. Want uh, dat zijn echte echt wedstrijden die uh, uit worden gezonden. En dat geld gaat ook naar uh, de clubs, hè? Ja, natuurlijk. Terwijl ik lekker een, een eitje, chocolade-eitje uh, zitten pellen. Ja, mijn eit is ondertussen ook benieuwd. Je lekker ontbijtje? paasontbijt, patat, uh, patat met... Uh, wat is het eigenlijk? Patat, uh, pinda, mayo. dat patatje oorlog en een uh, hamburger. <laughs> lekker, lekker, lekker. Nou, we hebben nog uh, even één berichtje die we... Doornemen, het Surinaams parlement heeft woensdagavond de omstreden uh, amnestiewet aangenomen. Uh, de, die bestraffingen van de decembermoorden van 1982 moet verkomen. Uh, Daarna drie dagen vergaderen werd, werd aangenomen met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het is toch belachelijk? Het is een wet... Die, we, die hebben ze aangenomen die bestraffingen van de decembermoorden van 82 moeten voorkomen. Ja. En de president van uh, Suriname, Daisy Boutense, was bij die moorden betrokken. Oké. Okay. Ja, maar... Ja. Snap je net? Ja, dat was een dat president. is het zo raar. Ja. Hij heeft zelf een wet aangenomen. Hij is nu weer een nieuw president, hè? Ja. Toen was hij erbij betrokken. Hij heeft nu een wet aangenomen, zodat hij en nog een paar niet meer... Um, ...kunnen bestraft worden voor die decembermoorden. Ja, natuurlijk. Dat is voor zijn eigen gelegenheid natuurlijk. Ja, maar ja, dat is natuurlijk raar. Want als ze... Wist je als Daisy Bouts naar Nederland komt... ...dat hij nog zeven jaar de cel in moet? Ah. Daarom komt hij nooit hier op bezoek. Dan ah. moet hij zeven jaar de cel in. Ja, echt. Wegens drug, uh, drugsmokkel. Dan kan je al zien wat de president Suriname heeft. En wat zal Joram balen dan, hè? Nu kan hij zelfs niet de president van Suriname worden. <laughs> We gaan even kijken naar vandaag in het verleden. De historische kalender vandaag, 8 april in 1911. Het allereerste squash-toernooi wordt gehouden. Het evenement vindt plaats in New York. Vandaag in 1960. Nederland en Duitsland tekenen een verdrag dat zaken regelt als grenscorrecties grensoverschrijdend verkeer, de Rijnvaart, oorlogsgraven en financiële aangelegenheden. Nederland ontvangt bijvoorbeeld 125 miljoen Duitse markt... of markt voor de Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog getroffen zijn door het nazi-geweld. Wist ik nog niet. Nou, je... En vandaag in 1997, Jantje Smit komt van niets binnen op nummer 1 in de top 40... met ik zing dit lied Voor Jou Alleen. En zo ging het dus. Jan Smit. En dat was al um, in 1997. En je ziet wat er van gekomen is hè, van dit nummer. Hé, hey, met vandaag eens jarige. Vandaag in 1975 geboren. Anouk. Zangeres, natuurlijk heel bekend. En welk liedje zullen we draaien van haar? Heb je een voorkeur? Girl. Girl? Ja. Nou, dan gaan we dat even doen. Anouk. Girl. Girl, girl. En we feliciteren Anouk met haar. 75, dan is ze. Ja, reken niet meer sterk, ze kan. Maar dat ook niet. 25 plus 10, 7 en... is 37 al. Pff, ouwe. 25, 5. Ja, 37. Anouk, gefeliciteerd. Sweet. Yo, man, rustig zwaar. Bob Marley, zou die nog langzaam kunnen? Denk je? Denk het wel. Yo, man, joint erbij. Ah, rester aan, jongen. En weer tijd. Zou die ook sneller kunnen? Denk ik ook wel. Bob Marley, I shut the sheriff op uh, ZFM Goedemiddag, zondag in Camerland, 8 april, het is uh, bijna half 3 Eerste paasdag, en normaal gesproken hier, um, tussenstand en eindstand in de eredivisie Alleen vandaag geen eredivisie Vanavond Ik, om 6 uur de bekerfinale tussen Heracles Almelo en uh, PSV Eindhoven En het is ook meteen de eerste bekerfinale voor trainers Peter Bos en Philip Koku Zowel Peter Bos als Filip Cocu kan de KNVB-beker voor het eerst winnen als trainer. Als speler wonnen ze hem samen al vijf maal. Herakles bereikte nog nooit de bekerfinale, dus dit is voor de Almeloers zo ongeveer de wedstrijd van de eeuw. De gekte in het oosten is dan ook enorm. Nou, dat is eigenlijk al begonnen de dag na de halve finale tegen AZ, waar... Um... Waar de voorverkoop begon en om half twee smiddag stonden de rijen buiten bij de kassa's. En, uh, en eigenlijk is die belangstelling is niet afgenomen. Dat, uh, die mensen staan nu nog bij de, bij de fanshops. Uh, als je daar dan loopt, je gaat je boodschappen doen, dan spreekt iedereen je aan. En je merkt gewoon dat het waanzinnig leeft en dat de mensen vooral heel erg trots zijn. Al uh, herakles bier ingeslagen? Ja, die hebben we gekregen. Hendrik heeft dat veiliggesteld. Ja. <laughs> PSV pakte zijn laatste prijzen in 2008 toen eerst het kampioenschap werd behaald en later dat jaar die al een kruisschaal werd gewonnen. Maar dat is dus vier jaar geleden. Kortom, wat Cocu betreft, tijd voor een nieuwe prijs. Dit is de mogelijkheid om een, om een prijs te pakken en uh, daar gaan wij vol voor, voor de volle 100%. Dat, dat staat gewoon los van, uh, van de competitie. PSV won de beker al acht maal. Voor Heracles is het zogezegd de eerste mogelijkheid om hem te winnen. Het lukte in de geschiedenis hun een club eenmaal eerder om voor het eerst in de bekerfinale te staan en hem meteen te winnen. Dat was AZ in 1978 tegen Ajax. Van Marwijk. Richting van Eindsoever. Hier is. Of Herakles gesteund door een armada van liefst 18.500 supporters die prestatie van AZ kan evenaren, weten we zondagavond. Tips voor de jongens van uh, Herakles: het rijdt vandaag maar om één ding, en dat lekt. is Pasen. Met 14% bijtelling is er ook als business. Met uh, extra reclame voor. Uh, nee, maar wat denk je ervan? Gaat het, uh, gaat het, wat, uh, gaat het wat worden voor Herakles? Huh? Nou, ik hoop eigenlijk dat Heracles wint. Ik vind het wel leuk. Ik hoop het ook. Het is, veel, het is toch veel leuker als zo'n club als Heracles wint. Ook zou PSV ook wel heel erg graag winnen die lang geen... Uh... Ja, maar ik vind het leuker voor een voor, voor, voor club als Heracles dat ze winnen. Maar het is beter voor het zijn dat voetbal als PSV wint. Nou ja, Herikles gaat Europees spelen dan. ja. Nou ja, we gaan het zien vanavond om 6 uur de bekerfinale. Hercules Amelou tegen PSV Eindhoven. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. CFM. But they meet me up at the spot, I'll be sending over the chauffeur. Rich nigga, breasts, they popping up like a toaster. Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. Hey, yeah, I keep it warm and Ina. She ain't chillin'. She know I beat it up like the thriller in Manila. Fly my private jet to Villas in Anguilla. Then throw you on the grill, that's cause seven days a week, you're my five course Baby, meal. For real. The the <laughs> ja Watching the world Watching them all go insane Look at them all Look at them do evil things So I go out and dance Party my problems away Look at me now Came to rock on out To escape from the world Watching the world Watching the world Watching them all go insane Look at them all Look at them all Look at them do evil things So I go out and dance Party my problems away Look at me now me out hey I came I am nothing really matters in the club. En daarvoor nieuwe muziek van um, John Legend samen met Ludacris. En tonight, the best you ever had. Zometeen het nieuws. Wat is hier in Stamford en omgeving gebeurd? Je hoort het zometeen naar Betty Rice. Let's go from right there. Roots in de midden of the game. Zondag in Kennemerland. Je, Je blijft op de hoogte! En het is tijd om even wat regenuws door te nemen. Wat is gebeurd in Zandvoort en de omgeving? En we beginnen met nieuws uit Zandvoort. In de Oranje Straat liep woensdagochtend een 40-jarige Haarlemse snoorfietster. Uh, Verwonding op, als gevolg van een botsing, botsing met een auto. Een 50-jarige Zandvoortse automobilist stopte voor de snorfietsen toen zij vanuit een parkeervak reed van de Oranje Straat. De Haarlemse botsen op de auto en kwam ten val. De vrouw is met letsel aan, hoofd en hand ter controle vervoerd naar een ziekenhuis. Beauty Wellness Youth Center Slender U is verhuisd. Uit een kleine pand gelegen aan de schoolstraat is de studio nu gevestigd in een veel ruimer pand aan de hoge weg. Naast de slenderbanken en de... Vaak tussen haper kan er nu ook gebruik gemaakt worden van een zonnebank en de maxufite kopie. Natuurlijk, kantoplaat en nieuwe initiatief trainingstoestel. Bleh, is nieuwe? Gaat het geweldig, jongen. gaat snel, Binnen één dag ben je helemaal bruin, hè? Dan kan je zo het strand op, heb je buikspieren, dat wil je niet weten. Voor je vet, vetverliezen. Ah ja. En politieagenten in Burger werden maandagavond 2 april tijdens een surveillance ronde aangesproken door een 43-jarige man die hen vroeg of ze drugs wilden kopen. <laughs> ja, heb je ook geleerd. Nadat de agenten zich legitimeerden hielden ze de man aan voor handel en bezit van harddrugs. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor. De drugs is in beslag genomen en wordt vernietigd. Dat is alleen maar mijn keel, Ja, maar ja, dat weet je ook niet. Hij heeft ook, hij heeft ook pech, hè? Hè? Ja, met terecht, want het mag gewoon niet. Met twee grote controles in Haarlem zijn de vrijdagavond en de nacht bijna 30 drankrijders tegen de lampen gelopen. 22 automobilisten werden aangehouden op het Verwulf Turfmarkt in Haarlem Centrum. En 5 op de Frans Halsplein in Haarlem Noord. De politie zou dit pasjeget extra controle, controleren op alcohol. Het blijft tot de, avond, tot de avond droog en de temperatuur is eigenlijk naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De temperatuur daalt naar een graad of 6, 7. Morgen, tweede paasdag, is het verlichten in de vroege ochtend even droog. Maar al vrij snel gaat het weer al enige tijd regenen. De temperatuur is naar een graad of 11. Dat. God, wat ben je mooi, te mooi om waar te zijn Kan mijn een gevoelens niet bedwingen, waar moet ik beginnen Wil niet alleen maar Van de Boom, Kom maar op. Wat vind je ervan? Ja, klinkt uh, leuk. Klinkt lekker hè? Ja. ja. Hij wil een iets andere weg gaan. Hij heeft natuurlijk veel ballads uitgebracht de laatste jaren. En hij zegt, uh, op dit moment zit ik goed in mijn vel. Klaar om lekker te knallen voor ons. Uh, mij zijn we bezig met uh, Kom maar op. We zijn bezig om de juiste weg uh, in te slaan. Dit moet een vibe worden voor het nieuwe album. Nou, Dat klinkt, zou leuk zijn toch de nieuwe, goed, dus, uh... ja, de nieuwe van Jeroen van der Boom Kom maar op Zometeen uur 2 zondag in Kennemeland Met onder andere het keukentafelnieuws wat, uh, ja, Dat is nieuws wat je kan vertellen bij de keukentafel Of als je met je ouders of je vriendin Of weet ik veel wie op de bank zit Dat hoor je later Uur 2 zometeen En hier zijn de IJsley Brothers Op 106.9, straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De paastoespraak van de paus was korter dan vorig jaar. Benedictus maakte een vermoeide indruk en wordt volgende week 85 jaar.